Mariel Hageman met het NOS Journaal. Over de salarisverhoging van bestuurders van banken... willen oppositiepartijen SP, CDA en GroenLinks een hoorzitting. De partijen hekelen de recente stijgingen van de inkomens van topbankiers... bij ABN AMRO, Egon en ING. Ze vragen zich af waarom die extra geld moeten krijgen... terwijl er intussen veel ontslagen vallen. ABN AMRO is ook nog eens een staatsbank... die met miljarden euro's belastinggeld overeind is gehouden. In de politiek is veel kritiek op de recente salarisverhogingen... Van van 100.000 euro per persoon per jaar bij de top van ABN AMRO. Het kabinet heeft de beursgang voorlopig uitgesteld. Op een aantal stembureaus in Nigeria... kan ook morgen nog worden gestemd voor een nieuwe president. De nationale kiescommissie heeft dat besloten... omdat er technische problemen zijn. Zelfs president Goodluck-Jonathan moest een uur wachten. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe registratieapparatuur... maar het uitlezen van de gegevens op de pasjes gaat niet overal goed. Daardoor loopt het stemmen vertraging op. Islamitische rebellen van Boko Haram hebben de verkiezingsdag in Nigeria aangegrepen voor het plegen van terreur. Bij twee aanslagen vielen zes doden, zeggen veiligheidsdiensten. Minister Koenders loopt morgen in Tunesië mee met een mars tegen het terrorisme. De minister wil hiermee duidelijk maken dat Nederland solidair is na de aanslag in het Bardo-museum. Daarbij kwamen 21 mensen om het leven. Volgens Koenders geeft de protestmars een duidelijk signaal dat de internationale gemeenschap terrorisme niet duldt. Door de zwaarste regenval in tientallen jaren zijn in Chili en Ecuador tientallen doden gevallen. Duizenden mensen zijn getroffen door overstromingen en hoogwater. Veel dorpen kwamen onder water te staan, huizen werden weggevaagd en duizenden mensen kwamen zonder elektriciteit en drinkwater te zitten. De Chileense president heeft de noodtoestand uitgeroepen en militairen naar het gebied gestuurd. Veel mensen zijn geëvacueerd. Het weer vanavond, periode met regen, vannacht blijft het zacht. Morgen, een groot deel van de dag weer regen en het waait opnieuw stevig langs de westkust stormachtig. Het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met de Met de Euro, -breakdown. Euro Breakdown. Europa. Het hitgevoeligste continent van onze aardkloof. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 die nog maar net is begonnen. Draag bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn: de Europese eenwording. Iedere vrijdagmiddag tussen drie en vijf. De grootste hit van Europa. Met Maurice Lulden. Ja, en we zijn er gelukkig. We hebben stroom. Ja, ja, een wonder. We doen het gewoon weer hoor, hier op CFM Zandvoort. 25e jaargang, aflevering 13. Maakt er vandaag uh, 27 maart 2015. Deze week hebben we 13 stijgers, 4 zitten blijven maar. 21 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook 2 uh, mensen de lijst uh, niet hebben gehaald. Florence in de machine met uh, What kind of man, helaas. En uh, Lord Pusherty en Q-tip met Meldaan. Die uh, zijn eruit. Maar dat betekent dus uh, dat we twee mooie nieuwe hits ertussen hebben staan. Welke dat zijn, dat hoor je straks. Snelste tijger uh, deze week is uh, Manfred and Sons met Belief. Met liefst uh, 13 plaatsen. Ik heb wat met 13 vandaag. 13 plaatsen gestegen. En Bakermat, Teach Me, ook 13 plaatsen gestegen. Maroon 5 met Animals uh, is de snelste daler. 11 plaatsen naar beneden. Sander uh, staat ook weer tegenover me, Sander lijstje, uh, Sander Douwdeij. Goedemiddag. Goedemiddag. Heb je het overleefd allemaal, stroom? Ik heb het overleefd. Ja, had je stroom? Nou... Was je op stroom? Nee, ik was niet op stroom. Je was niet op stroom? Nee. Nou, de stroom zat er wel goed in, toch? Ja, dat zeker. <laughs> nee, joh, als je kijkt op social media, echt alles want ontploft. Niet alleen social media, ook uh, de alarmlijnen. Die stonden rood gloeiend van help. Ik heb geen stroom. Nou, mocht je nou nog steeds geen stromen hebben, dan luister je op je transistoradiootje met batterijtjes erin. Goed dat je luistert, overigens dan. Maar uh, ga niet 112 bellen of zo. Doet het alleen als je een gaslek hebt, dan mag je wel bellen. Maar uh, daar zijn geen problemen mee als het goed is. Goed. <laughs> ja, nee, ik, ik, ik zat even in de bus net, hè? Ja. Hier naartoe en uh, kwam het haarlem. Jezus, was dat het ding vol? Ja. Het rijden, één seconde is er geen stroom. Meteen heel Nederland in Rippen roer. Vliegtuigen die niet mogen landen, treinen die niet rijden, stoplichten die het niet doen. Dan moet ik even terugdenken van uh, 150 jaar geleden of zoiets, 200 jaar geleden. Uh, wanneer is de stroom uitgevonden door uh, meneer uh, Volt. Toen was er helemaal niks en toen ging ook alles gewoon door. Wat ja. zijn we dan om hè? Ja, maar ja, we zijn ondertussen gewend aan trein, bus, van die lentelefoon nisten zijn we gewoon. Maar ja, dat hoort bij je. Oh, 2015. Twee uur lang weer de top 40 van Europa voor jou. Hier op ZFM Zandvoort. Even voor de klok van vijf zal je de top 3 horen. Benieuwd hoe die de vorige week uitzag. Nou zo. Nummer 3. Vertrouwbaar, maar wel origineel. Alice Mulder. Vorige week dus op nummer 3 Ellie Golding. Love me like you do. Twee Smith met Cool Kids. En één Omi Cheerleader. En deze week beginnen we nummer 40. The Weeknd met Earn It: The Euro Breakdown. You make it look like it's magic. Don't you? Cause I see nobody, nobody but You, you. you. I'm never confused. We live with no lie Even weken in de lijst van Fifty Shades of Grey... Het is dit weekend met Earn It. En van de weekend gaan we over naar de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En dat is Woody Allen. Niet in de war te brengen met Woody Allen, de acteur en uh, uh, ja, muzikant, schrijver... Uh, noem het maar allemaal. Die komt uit 1935, Woody Allen. Maar deze Woody Allen uh, die is net pas ontdekt... Hij komt uit New York, het is een rapper. En dat was eerst uh, gewoon een uh, internet hit. Maar nu hij samenwerkt met uh, Ed Sheeran. begint het gewoon een echte hit te worden. Niet alleen op internet. Ed Sheeran heeft voor de rest, uh, denk ik, geen introductie meer nodig voor jou. Ik denk dat iedereen uh, wel voldoende weet over uh, deze beste man. Nieuw binnen, dus op 37, Woody Allen met All About It. En dat doet hij dus samen met Ed Sheeran. When I talk my shit, cause I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. Staying up late just to pass the time. And your pants don't like it when you are getting high, but I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. Mm -hmm. I'm not a rapper, just a singer with a game plan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 on my back on public transport to so a guy type now i'm in the limelight trying to get my mind right body clock is in the cloud so i can guess it's high time hoodie sing the line like like. i i won't quit and you dad don't like it when i talk my shit cause i'm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 That shit 'cause I'm all We binnengekomen dus deze week op 37. Als de internet hit Woody Allen. Samen met Ed Sheeran. Een mooie track, All About It. Benieuwd hoe hij verder gaat doen in Europa de komende weken. Luister dan iedere vrijdag uh, gewoon tussen 3 en de 5 naar Zeevum Zandvoort. Wij gaan luisteren naar 34. DJ Fresh samen oh, met Ellie. Ari met Graffiti. All oh, eyes on the gun. Don't believe that we are strong enough to hold on. 'Cause I'm the only one to give you the only. Zeg we nou over een Filipijnse actrice gaat en een Italiaanse anarchist een uh, Apache-indianenleider of een uh, apostel van Napels of gewoon een Spaanse priester. Of een fictief persoon uh, uit de boekenrace. Ik heb het werkelijk geen idee. Misschien is er wel plaats in Texas. Wil je nou precies weten hoe het zit, dat uh, kan. Blijf dan uh, gewoon iedere vrijdag luisteren. We zal uh, zonder uh, ooit wel een keertje ook deze platen uh, helemaal voor jou gaan uh, uitpluizen. Kijken wat die gaat betekenen. Shepard Geronimo heb ik het natuurlijk over. Maar deze week is het dus niet deze plaat die hij gaat doen. Ik weet stiekem al welke plaat het is. Maar ik ga het nog niet verklappen. Twee uur uh, zal ik dat uh, gaan voordragen voor jou thuis. Zal ook, uh, die plaat zal ook in het tweede uur gedraaid worden? Ja, die plaat ga ik ook in het tweede uur draaien. Zal ik alvast verklappen op welke plaat hij staat? Ja, doe maar. 17. Dus als je nummer 17 voorbij hoort komen, weet je dat daarna uh, Sander hem uh, gaat uitpluizen voor je. Wat hij nou precies betekent. We gaan straks ook nog kijken naar uh, de Nederlandse top 40. Altijd even benieuwd uh, hoe die eruit ziet. Kijken of we nog nieuws hebben over artiesten. Maar natuurlijk een hoop uh, goede muziek. Allemaal top 40 nummers. Hé, hey, hoe zou dat nou kunnen in de top 40 van Europa? We gaan door met 31. Dat is, je hoort hem al, Aaron Chupa met Armin Albatross. 19 weken in de lijst, vorige week op 28. Soyez prêts pour Aaron Chupa et Albert Haus. C'est parti de dit nummer uitkwam. Ik heb nooit van de Elba gehoord. Wel van de Little Mouse of een Elbert. Maar nooit tegen de Elba Maakt niet uit. <tie> I got it. Het is een prachtige trek. Ondertussen, zoals ik al zei, 19 weken... ...staat hij maar liefst in de lijst. De zesde positie was zijn hoogste plaats. Deze week dus op 31... En de lijst ziet er aan de onderkant heel erg groot uit, kan ik je verklappen. Dit is Albatross Gia. Al zoals je al gemerkt hebt, uh, hebben we er een hoop overgeslagen. En welke dat zijn? Nou, dat gaat. Uh... Jawel, zonder voor jou verklappen. Hij gaat 40 tot en met 31 aan jou vertellen. Nou, op uh, 40, vorige week stond hij op 39, de weekend met Ernit. Op 39, Hoshé met Take Me To The Church. 25 weken er al in, hè? Langste uh, zittende plaat van deze week. Ja, dat klopt. Uh, op 38, vorige week stond hij op 36. Chris Brown en Tyga met IO. Nieuw binnengekomen deze week. Hoodie Allen featuring Ed train met All About It op 37. Op 36, Pauls met One Last Night. Op 35, Taylor Swift met Blank Spaces. De hoogste notering was 1... En op 34 DJ Fresh met Gravity. En op 33 hebben we Shepard met Animo. Op 32 hebben we Maroon 5 met Animals. En op 31 Evan Chupa met I'm an Albert de, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op 30 vinden we Years and Years met de prachtige nummer King. Drie weken pas in de luis, twee plaatsen gestegen deze week. En dan maken het ook meteen de hoogste notering voor Years and Years met King. Op nummer 30 hier in de Euro Breakdown op ZFM Zandvoort. Het is een uh, jaren tachtig uh, tintje aan dit nummer. Sowieso aan de groep eerst eerste waarschijnlijk of schadelijkheids ook daarom zo. Een beetje een throwback uh, naar de 80's. Het is toch een uh, tweede hit die in Europa in de top 40 terecht komt. Dit keer met uh, dit nummer dus King. Op nummer 30. 29 slaan we even over, die is uh, gezakt. 28 is gezakt. 27, die blijven zitten. Slaan we ook lekker over. Die hebben we allemaal geen zin in. 2 plaatsen gezakt was uh, 28. 29 maar liefste, 7 plaatsen gezakt. En 26 is uh, nieuw binnengekomen deze week. En dan heb ik het over uh, Sam Smith...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 in de top 40 uh, bereikte de single uh, de vierde plaats, maar liefst. Zijn debuutalbum uh, In The Lonely Hour... dat op 23 mei 2014 verscheen... blijkt een uh, ware hitalbum te zijn. Daarvoor weten namelijk uh, Money On My Mind... I'm Not The Only One en Stay With Me... de top 40 uh, te bereiken. En uh, Stay With Me is uh, echt de allergrootste alle, alle, alle hit geweest... van hem in ons land en in Europa. Na februari uh, dit jaar wordt de volgende, track? Uh, nadat hij bij de collega's van 58 dan is uitgeroepen tot een alarmschuit, zijn vijfde hit in de Nederlandse top 40 maar ook zijn vijfde hit in de Europese top 40 en dan heb ik het over uh, deze Sam Smith met Lay Me Down I hard, days just seem so dark, the And the stars are nothing without you, your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you, tonight. this emptiness, this hole that I'm inside, these tears, they tell their own story, told me not to cry when you were gone. much to start 26 dus voor onze Sam Smit. prachtig mooie bellet, uh, Lay Me Down. En hoor je zoveel mooie pianomuziek erin. En uh, moest ik opeens denken aan onze piano virtuos. En dan heb ik het niet over meneer Jansen. Nee, dan heb ik het over meneer Soerjadi, Wiebe Soerjadi. Ken jij dat uh, nummer? Hij heeft namelijk een uh, dansnummer gemaakt. Ken jij hem al? Nee. Heb je hem nog niet gehoord? Nee. Hij ah, staat ook nummer 1 in de iTunes... Uh, Top 40 algemeen. Nummer 1 in de iTunes uh, Dance. Hij wordt gewoon natuurlijk veel uh, gedownload. Uh, Wiebe ja, die, die uh, was er een beetje klaar mee. Um, ja, met die dance muziek En die dacht van, hé, dat kunnen we ook wel mooi maken. Echt goede pianostukken in dancemuziek is er eigenlijk niet. En hij is natuurlijk klassiek geschoold met zijn piano. En dat is hem toch echt mooi gelukt hoor. Ik zal van uh, een klein stukje laten horen. Zijn uh, Shrek, die heet uh, Undaunted. Kijk, dit is een stukje van uh, Bibi Suryadi op de piano. En heb ik hem dit uh, zien spelen toen uh, op televisie nog weliswaar. Speelde hij die live voor de eerste keer? Volgens mij zag hij er best wel zenuwachtig uit. Maar als je dat dan uh, zo heen en weer ziet gaan met de kleine manneke. Ik vind het knap, hoor. Op, uh, RTL Late Night was dat. Nou, dat is ook bij geweest met een nummer met Q Music. En uh, waar nog uh, niet eigenlijk allemaal. Nummer 1 dus uh, in de iTunes. Uh, top 40 op dit moment. helemaal nou, van de dance-muziek. muziek. Wiebi die met uh, Undaunted. En zeg naar zelf. Dat klinkt best leuk, toch? Het is een heerlijk nummer. Ja, vind ik wel. Ik uh, doe het hem niet na, kan ik je verklappen. De Euro kan... Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ja, precies. Niet betrouwbaar. Maar deze is wel betrouwbaar geworden, weet ik zeker. Geloof me maar. Door met de Euro Breakdown 25 is voor Manfred en Assange met in Belief. We me, only lost the night. all your prayers. May they comfort you tonight, and I'm climbing over something, and I'm running. 13 plaatsen gestegen deze week. Maakt het een van de twee snelste stijgers. Manfred en Hans met uh, Belief deze week op 25. Vorige week stond ze, ze nog maar op 38. 25 is ook meteen de hoogste positie. Want ja, we staan er maar twee weken in. En dan gaat het snel, hè? Twee weken in de lijst. Ja. Nou, we gaan nu allemaal kijken wat er uh, allemaal aan de hand is met de, de sterren uh, deze dag. Of de afgelopen week eigenlijk. Want de Taylor Swift, ja, ik moet het altijd wel even over haar hebben natuurlijk. Staat namelijk hoog in de lijst uh, van de 50 meest invloedrijke personen van de wereld. Ze is uh, zelfs de meest invloedrijke vrouw. Dat zou ik niet zeggen, omdat ze niet op Spotify staat. En er is nog wel. Misschien dat de bedoeling was dat... Nou ja, maakt niet uit. Taylor Swift staat uh, op de zesde plek, uh, vlak achter uh, paus Franciscus. En de Chinese premier uh, Xi Jinping. Ja, op de eerste plaats staat uh, natuurlijk uh, Tim Cook, de huidige directeur van Apple. En verder staat uh, in de lijst onder andere uh, Mark Zuckerberg... en de basketballer uh, LeBron James. Vraag niet hoe ze die lijst hebben gemaakt. Want als Paus Franciscus uh, de, de, de 36e... ik weet niet welke... Of, de Paus Franciscus de eerste, de dertiende, de tweede... ik weet niet eens uh, wat het is... Uh, vlak achter uh, Taylor Swift staat... Ja, ach. Moet ik dan zeggen. Maar goed, die lijst uh, is dus officieel zo gemaakt. Nou, One Direction nieuws, want er is uh, weer veel te doen om die band. Een paar weken geleden kwamen ze met uh, maar liefst uh, drie, vier uh, platen tegelijkertijd de hitlijst in. Maar, uh, ja, Zayn uh, Malik, die heeft uh, gezegd dat hij ging stoppen. En nou zou Harry Styles uh, uh, ook overwegen om uit de boyband te stappen. Het vertrek van uh, Zayn bij One Direction heeft de band Doen opschudden. One Direction werd vandaag uh, massaal gestreamd op Spotify... als uiting van uh, liefdesverdriet het vertrek van Zayn Malik. Maar nu overweegt ook Harry Styles uit de Britse boyband One Direction te stappen. Daily Star heeft al eerder bekendgemaakt dat Harry Styles uh, toekomst ziet in een solo-carrière. De zanger heeft volgens Bronnen het gevoel dat hij niet bij de groep hoort En Styles heeft plannen om het uh, te gaan maken in Hollywood... Nou, een eventueel vertrek van Harry Styles zou het einde van de populaire voorbund uh, kunnen betekenen. Want ja, het is toch eigenlijk wel de drijvende kracht hoor, die Harry Styles. Het is... Uh... Nou, het schijnt de mooiste jongen die erbij uh, zit te zijn. Ik heb helemaal niks met One Direction. Jij wel hè? jij hebt posters van hun hè, op je slaapkamer. Nee, helemaal niet. Oh, dat dacht ik. Nee. Dat zei... Uh... Wie zei zei dat nou? Nou ja, maakt niet uit. Ik dacht dat je... Nee, ik ben net zoals... Oh, dat was Esther. Nee, oké, okay, sorry. Nee, maar um, uh, ja, heb jij wel een beetje gehaald dat ze wegging? Nee. Dat is, uh, je kan echt uh, even googlen, hè. dat is echt leuk om te doen. Uh, vertrek uh, vertrek Zeen uh, Malik, of uh, uh, Liefdesverdriet Zeen Malik, of uh, Zeen Malik, weg uit uh, uh, One Direction als je dat gaat googlen, en helemaal op uh, YouTube, dan uh, krijg je echt de meest bizarre filmpjes te zien. Ja, Miss... die jonken. Ja, en er zijn ook heel veel geruchten ook van, nou dat ging toen gelijk rond van meiden met zelfmoordgedachten. Ja, nou, ik denk als Harry Styles eruit vertrekt, dat het uh, zeker weten goed gaat komen. Ja. helpt de overbevolking weer een beetje naar beneden. Maar ja, daarentegen, vandaag was er een stroomuitval. En meestal negen ma maanden later is er dan een babyboom. Dus, uh, dat zeggen ze. Als er stroomuitgevallen is, dan uh, gaat iedereen een spelen. En negen ja. maanden later is er echt een babyboom. Dus zet dan vast die agenda over negen maanden. Dan... Uh, ja, Ik was gewoon op mijn werk hoor, er was geen vrouw te beginnen daar. Er was ik was met mannen school. en bouwvakkers. Jij was op school, heb je het wel even. Daar nou, zijn wel vrouwen te beginnen. Daar wel. Juist. Maar die, die kan gaan, maar niet om. Um... Nee, Harry Straals uit One Direction. Oh. Ik vind het zo zielig. Voor al die meiden dan hè? Wat doe je eraan? Goed, dat was One Direction. Gelukkig staan ze. Oh, dat mag ik niet meer zeggen. Uh, ze staan niet in de lijst uh, van Europa op het moment. En ik zei niet dat, het, dat ik dat gelukkig vind hoor. Vind ze zo zielig. Maar ah ja, dat hoort erbij, zullen we maar zeggen. Door met de lijst van Europa. De top 40, we aan het einde van het eerste uur. Maar we luisteren nu naar nummer 23, de Nederlandse groep. Kensington met War. Twee weken pas in de lijst. Of drie weken ondertussen. Ah, maakt niet uit. Luister maar. Oh, cut my up, pull my arms oh scene, but no surprise. een beetje de uh, social media volgt, hè? Over War gesproken. Dachten ze meteen dat uh, de stroomuitval weer een uh, aanslag zou kunnen zijn. Hè? En weet ik. Hoor. Nou, jongens, jongens, jongens. We halen in het in, joh. in met War 23. Twee weken in de lijst. Zes plaatsen gestegen deze week. Benieuwd wat hij volgende week gaat doen. Schakelen er gewoon weer om uh, drie uur in. Helemaal niks mis mee, hoor. Nu zijn wij er gewoon weer als de stroma doet. Waar ik wel van uitga natuurlijk. Ja. Want uh, anders uh, maakt... Uh... Ik kan wel even zo'n fiets neerzetten. Ken je die? Die zo'n fiets. Als je dan hard genoeg trapt... Ja, dat je dan, dan... Ja, ja, ja. Heb je meteen je workout gehad? Ja, zullen we daar Jonas op zetten? Nou ja, bijvoorbeeld. Of ja. Uh, een van de anderen. Maakt niet uit. Hé, hey, um, Ed Sheeran. We hadden net een mooi nummer van, hè? Van uh, Woody Allen. Samen met Ed Sheeran. All about it. Nieuw binnengekomen deze week op 37. Maar Ed Sheeran zelf gaat in een Australische soap spelen... Want er gaat de rol spelen in Home and Away. De Australische, nou, noem maar GTS-t. En uh, wie speelt hij? Nee. Zichzelf. He? Nou, dat wordt moeilijk. Ed Sheeran is uh, naast John Farman uh, in 1980... de enige bekende muzikant die een rol speelt in Home and Away. Tijdens een scène op het strand werd de zanger gefotografeerd... terwijl hij gearmd liep met een actrice van de serie. Hij zou daarna naar de studio zijn gevlogen voor verdere opnames... De aflevering van GTST uh, uh, van Home and Away. De Australische GTST natuurlijk, met Ed Sheeran. Dat zal dit jaar nog te zien zijn uh, op de Australische buis. Wil je die nou ook zien? Nou, uh, hé, Er zijn allemaal mogelijke manieren voor om dat uh, gewoon voor elkaar te krijgen. zeg niet dat ze allemaal kunnen. Maar hé, het is allemaal mogelijk. Zeven minuten voor de klok van vier uur alweer. Zeker dat het eerste uur er echt bijna op zit. Kan er niks aan doen. De eerste helft van de lijst zijn we ook bijna doorheen. Nog twee nummers te gaan. Dat is uh, onder andere Alesso met Heroes op uh, nummer 20. En we gaan zo direct luisteren naar David Cuerta... samen met Sam Martin Dangerous op uh, 22. Dan gaan we op naar het nieuws van de 4 uur. En dan een kwartiertje later ongeveer uh, zal Sander nummer 17 uitpluizen voor jou... Wat betekent die track nou? Wat betekent die hit? Wat is er nou? Ik kan in ieder, mee, in ieder geval zeggen dat uh, Shia LaBeouf... en met die Ziegler, die kleine meid... Uh, in de clip dansen van die track. Met een hele grote mooie kooi. En uh, ja, hoe het verder eruit ziet... wat verder betekent, blijf gewoon luisteren. Dat hoor je zo direct van onze Sander. Maar eerst gaan we luisteren naar 22. Dat is David Guetta, samen met Sam Martin. 14 weken in de lijst. Vorige week op 24... Hoogste positie was 9. Nu dus op 4, eh, 22. David Brett Sam Martin. Met Dangerous hier op CFM. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Dus voor David Huerta samen met Sam Martin. Prachtige Dangerous. Laatste nummer voor het nieuws, dat is Alesso met Heroes. The Euro Breakdown.